Your Friday. Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Hoi Marathon! Hilke Boersma. Het land van de goede pizza's, de goede pasta, limoncello, lekkere wijnen, maar ook hele goede muziek. En dan heb ik het niet over Eros Ramazzotti. Er komen ook hele goede Italiaanse dj's uit dit land. 26 tot 11 uur in de mix. Slam X Marathon, heel keer bij je en goed je erbij bent. Als je erbij bent, laat van je horen via de Slam App. Dit is Davy. Deze sound is wel erg lekker hoor. Ja, dit is de sound van 26. Ook een vraagje van uh, Miranos. Hoe heet het nummer als ik vragen mag? Ja, hij begon met zijn eigen track. Can't Be Down 26. Daarachteraan uh, Night Together. 26 met een hoop eigen tracks. En een heerlijke, unieke sound. Je hoort hem tot 11 uur in de Slam X Marathon. Dit is Black Childs en Te Gonochi. Best wel. Mm de -hmm. Baby die uh, fantastische wereldprestatie van Kjell Nuis. Vandaag ook weer een uh, mooie dag in Milaan op de Olympische Winterspelen. Schaatsen, 1500 meter, Marijke Groenewoud, Rijfma de Jong en ook uh, onze Femke Kok, die volop aan het shine is uh, vandaag. Later vanavond, Short Track. Een andere dan uh, Suzanne Schulting. Die we nog niet heel veel uh, hebben zien shinen. Dus uh, laten we hopen dat uh, Suzanne Schulting het ook goed gaat doen op uh, de short track vanavond. Het is trouwens de vriendin van Joep Wennemars. Als die ooit een kind krijgen, uh, dat gaat helemaal door het dak uh, natuurlijk. Die gaat alle records uh, verbreken. En dit is net zo hard gaan als Femke Kok. De Slamix Marathon met 26 tot 11 uur in de mix. To look at the sky and not need an answer. To laugh without a reason. To believe that time was infinite. And tomorrow was a promise, not a threat. This world is a beautiful mess. A loud, restless place that never sleeps. And it will keep going. With or without us. But we don't have to disappear inside If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They will be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple. 12, goedemorgen, dit is de Slim X waar om Op de wegen is het uh, rustig. Kun je vol gas doorkarren met uh, de beats van 26. Een paar vertragingen, neem ze even met je door. De A2 richting Eindhoven tussen Meersen en Airport maastricht agen 16 minuten. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en het Land uit. Richting de grens bij Duitsland 24 minuten en de A37 ook richting onze Oostenburen. Richting Meppe tussen Zwarte Meer en de grens bij Duitsland daar 19 minuten. Welkom bij de pre-party van je weekend. Italiaanse DJ's zijn al in opkomst de afgelopen jaren met gasten als Medusa. Maar wat dacht je van deze gast? Ik had hem een paar jaar geleden hier in de studio bij Slam... Begon hij net met draaien en uh, muziek maken. Toen dacht ik al, hey, jij kan wel eens een uithangbord gaan worden... voor de Italiaanse elektronische muziek. En uh, hij maakt het meer uh, dan waar. Hoop uh, positieve reacties in de Slam App. Wat een heerlijke, chille beat zit uh, Hielke. Vaker uitnodigen deze gast, dat stuurt uh, Yuri in de Slam App. Uh, Marco die zegt, dit is toch een fantastisch begin van het weekend. En uh, Max die zegt, volgende week wordt het lekker weer. En nu al zin in de terrasjes met deze beats van 26. Je hoort hem nog een half uur bij ons in de mix in de Slamix Marathon 26 bij Slam. The sun can't compare, is, compare is, sun to is. your time. Marathon. Ja, ja, ja. We zijn in de mix. Elke vrijdag 24 uur lang met nu 26 een uur lang te horen. Kadel is er ook bij. Hey Hulke, de groeten hier vanuit de skilift in Oostenrijk-Zaalbach. Lekker naar beneden zometeen met uh, slam op mijn oortjes. Hey, goed op te horen. Fijn dat je überhaupt uh, de piste weer op uh, kan. Ik zag toch wel schokkende beelden uit Oostenrijk. Een hoop uh, lawines en... Pistes die dagenlang gesloten waren, dat is toch wel balen, toch? Als je dan een skivakantie van vier, vijf dagen geboekt hebt en dan drie dagen zit te wachten tot de pistes eindelijk open gaan. Ik heb gehoord dat het kwam omdat er vrij weinig uh, sneeuw viel aan het begin van het seizoen. Dat zorgt dan voor een uh, ja, niet hele stabiele onderlaag. En daardoor kan, uh, kan het sneeuw snel verzakken. En als het dan ook nog heel hard waait, ja, dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Maar uh, op een hoop plekken zijn de pistes gewoon weer open. En ik zie ook een uh, lekker zonnetje binnenkomen in uh, de slam van een uh, foto van Hendry. Die ook aan het uh, skiën is in Gerlos, zij genieten van daar. Je kan natuurlijk luisteren naar Anton Austirol... maar je kan ook gewoon lekker gaan op de Slamix-marathon... tijdens het skiën en snowboarden. We hebben een mega line-up, onder andere... later vanmiddag John Summit en Rehab. En dit zijn de Italiaanse beats van 26 tot 11 uur in de mix. naar de line-up van Tomorrowland aan het kijken bent. De line-up van de Slam X Marathon. We hebben weer mega-namen op de line-up staan. Onder andere later vanmiddag in de mix Rehab, John Summit, Good Boys en de future house sounds van Mike Williams. De volledige line-up check je op slam.nl. En zometeen het Franse talent Matt Sassari vanaf 11 uur. En dit zijn de laatste paar minuten van 26 in de Slam X Marathon. I prayed to God, all this pain I couldn't seem to find a way On the mission, live it, carry on Got my family I'm seeing through by the days Never late, pull up a seat and come grab a plate Check the date, let him hate This the type shit that they couldn't make Watch it fake, Even buzzin' thought they wasn't, huh? Tell her you're careful, good cousin, huh? This is the package you order, huh? Beautiful man, this song is what I find These scars are left behind Nu nog koud, regenachtig, maar heb je volgende week al gezien? Heb je het weerbericht er al even bijgepakt? Uh, volgende week op sommige plekken 18 graden. De terrasjes kunnen eindelijk weer opgebouwd worden... en met deze man voelt het als 26 graden. Je hoorde 26 in de Slamix Marathon. Blijf bij voor meer beats, Zal meteen hier met Sasari. De Slamix Marathon, elke vrijdag... 24 uur in de mix.